De woorden die ik dagelijks zeg Tegen mensen of plaatsen die ik zie op mijn weg Of soms tegen zorgen of pijn of verdriet Tegen alles wat ik eenmaal achter mij liet. Dat is Hai, hai, wat leuk je moet moeten bye, bye, maar ik ga je groeten Hai, hai, hoe zou je niet moeten vol De paardjes die zitten in een donker plantsoen, die vrijen en zuchten en planten een zoen. Zij lachten dus tot hem en hij lacht dus tot haar. En aan het eind van het lied zeggen zij tot elkaar, liefste. Bye bye, wat wil je me moeten? Bye bye, maar ik ga je roeten. Bye bye, hoe zou je moeten, zien, jong, tot het volgende keer. Ik ging naar jouw ouders en vroeg je tot vrouw, toen zeiden ze neem er maar doe het dan gauw. Ze kan niet, ze doet niets, ik heb een jas aan gedaan en ben zonder jouw handvlucht de deur uitgegaan en zei Hi, hai, wat nu je moet boeken? Hi, hai, wat ik ga je roepen, Lekker niet meer. De boksbord, dat vind ik een eigenwijs ding. Je bokst in een vierkant en dat heet een ring. Een scheidsrechter die nog geen tien tellen kan, die beslist voor de staande en liggende man die kreunt. Bye, bye, wat leuk je te moet ontmoeten. Bye, bye, maar ik ga je groeten. Bye, bye, hoe zou jij die boksen, dit joh? Ik heb op een dag mijn geluk opgezocht, en een lot met een auto als hoofdprijs gekocht. De auto die won ik, maar het lot was ik kwijt. en toen wonnen mijn buurman en wanneer hij zo rijdt, zing ik. Bye bye, wat leuk je vermoeten, bye bye, maar ik ga je vroegen. Bye bye, hoe zou je niet mochten, ik jou, zonder zo'n tol